Twee uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Schotse politie heeft de Libische oud-minister van Buitenlandse Zaken Kousa verhoord over de bomaanslag boven Lockerbie in 1988. Dat meldt de BBC. Een agent van de Libische geheime dienst werd in 2002 veroordeeld voor de aanslag. En een jaar later erkende de Libische leider Gaddafi verantwoordelijkheid. Maar hij heeft nooit gezegd dat hij opdracht gaf voor de aanslag. Minister Kousa was destijds een topfiguur in het inlichtingenapparaat van Gaddafi. Aanklagers in Schotland vermoeden dat hij informatie heeft... die tot nu toe geheim is gebleven. Kusa vluchtte vorige week naar Groot-Brittannië... naar eigen zeggen omdat hij niet langer voor Gaddafi wilde werken. Het openbare leven in Venezuela heeft urenlang platgelegen... door een grote stroomstoring. Bijna het hele land had een paar uur geen stroom. Daardoor kwam, er Daardoor kwam onder meer het metroverkeer in de hoofdstad Caracas stil te liggen. Het metronetwerk werd afgesloten en bewaakt door agenten. Ook een olieraffinaderij werkte niet meer. Volgens president Chavez is schade aan een hoofdkabel de oorzaak van de storing. In enkele provincies van Venezuela waren de afgelopen week al vaker grote stroomstoringen. In die voorkust heeft de gekozen president Wattara op televisie het volk toegesproken. Hij zei dat zittend president Bakbo verantwoordelijk is... voor de humanitaire crisis waarin het land verkeert. Bakbo verloor de verkiezingen van Wattara, maar weigert af te treden... Troepen van Wattara houden de residentie van Bakbo in de stad Abidjan al dagen omsingeld. Dat conflict zal zich snel gaan oplossen, zei Wattara. Hij riep zijn aanhangers op om geen geweld te gebruiken tegen burgers of te plunderen. En hij sprak de hoop uit dat hij samen met de inwoners Ivoorkust opnieuw kan opbouwen. Het weer. Het is een graad of 4. Overdag zonnig. maximaal van 11 graden dicht aan zee tot 17 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, Max. Nachtzuster, Astrid de Jong. Een hele goede morgen en welkom in de wachtkamer van de Nachtzuster waar het ook vannacht weer een bijeenkomst van vragen en antwoorden zal worden. Als jij tenminste belt naar 0800-1121. Want dit programma wordt samengesteld door jou... door middel van jouw telefoontje met een vraag. En hopelijk weet een van jullie dan ook een antwoord. Vragen en antwoorden. Je kunt ervoor bellen naar 0800-1121. Je kunt er ook voor mailen naar nachtzuster-omroepmax.nl. Je kunt twitteren via www.twitter.com slash nachtzuster... of apenstaartje nachtzuster, net wat je het makkelijkst vindt. En uh, wat je ook altijd even kunt doen, is een kijkje nemen op de chat. Er wordt alweer druk gechat via www.nachtzuster.net. Daar kun je dan links de chat aanklikken. En dan kun je meepraten met mij en alle andere mensen... die daar de hele nacht alle vragen en antwoorden van opmerkingen voorzien. En uh, ja, ik geef je ook nog eventjes de tip, je kunt het gastenboek nog invullen. Dat uh, wordt dan in de loop van de week zo gelezen en beantwoord via www.omroepmax.nl. En dan naar nachtzuster. Nou, wat een wegen om de nachtzuster te bereiken. Maar de beste blijft toch altijd dat telefoonnummer, hè? want dan kom je rechtstreeks in de studio terecht. En misschien ook wel meteen op de radio 0800 1121.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 Ik lig hier te beven en te zweten, Visie in de koorts en kippenvel Zuster, zeg me, maar, blijf ik wel in leven Hou me even vast, dan lukt dat wel Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht Nachtzuster, brand van binnen Nachtzuster, doe iets aan het Nacht wat ben ik zonder al je zorgen. Al ik de morgen. Nacht <totstuk> Wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht sister. ik brand van binnen. Nacht zuster, iets aan de pijn. Nacht zuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht zuster, val ik de morgen. Nacht sister. doe iets aan de pijn.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 Leuk beentje hoor. Doe maar, ze. En het nummer heet Nachtzuster. 0800 1121 of 0800 1121. Dat zijn uh, de telefoonnummers. Eigenlijk twee keer hetzelfde telefoonnummer, maar dan anders opgenoemd. Waarop je de nachtzuster kunt bereiken om een vraag of een antwoord door te geven. Bel vooral, hè? 0800 1121. Doortje. Goedenacht. Hallo. Hallo. Hoe gaat het? Uitstekend. Heel gelukkig. Want je klinkt een beetje, een heel klein beetje, een beetje schorrig. Ja, maar dat komt omdat ik rook. Een roken, whisky drinken krijg je een mooie radiostem van. <lacht> Heb ik van ah, horen zeg, hoor, door mensen met mooie stemmen. Adeline heeft ook een prachtige stem. Wie? Adeline van Lier. Van Lier, ja. Ja, ja maar die heeft gestopt met roken. Ja. Goed, daar belde nou, je vast niet over. Ik had een vraag van een medechatter die helemaal niet durft te bellen. Oh, wie is dat dan? Die, dat is Jensen. Ja, die durft niet, hè? Nee, en die vroeg <laughs> zich van de week af, en dat vond ik wel leuk... waarom mensen op televisie meteen tien kilo dikker eruit zien. Ja. Nou, vijf is het volgens mij. Is het tien? Ik weet het niet veel dikker in ieder geval. Ik zeg maar wat, ik heb gewoon een opmerking van iemand gelezen die op televisie was geweest. Ja. Yeah. Eh, maar waarom ik dat dik? Hoe kan dat? Als ik een foto van iemand maak, is hij niet dikker? Nee. Wat een goede vraag. Ja, goed hè? Ja, hij had van ja. jou kunnen wezen. Goed van Jensen. <laughs> maar het is, het is inderdaad zo, want het is een, het is een gegeven. Als je op televisie... Op televisie dan, ja, ik, ik ken dan de uitdrukking, op televisie kom je vijf kilo aan... Ja. Maar, maar jij zegt 10 kilo, in ieder geval flink. Uh, maar ik weet niet, wordt het beeld dan toch nog een beetje uitgerekt misschien? Ja, en dan vraag ik me ook af. Ja. Al die hele dunne mensjes. <laughs> ja. Hoe, hoe mager zijn die dan wel niet in het echt? Nee, maar die zijn mager. <laughs> ja, maar dat is echt waar. Dat is. Uh, uh, uh, uh, ik, ja, ik wil nu een voorbeeld noemen. Nou, dat, maar, dat, mag, ik, dat mag ik best zeggen: uh, Daphne Bunskoek. Ja. Die, uh, die zat vroeger bij mij op school, dus die, die kwam ik nog wel eens in het echt tegen. Maar die is, die is wel heel slank hoor. Ja. En die, die ziet er op tv natuurlijk ook slank uit, maar die is in het echt nog slanker. Ja, die ziet er gewoon normaal uit op televisie. Niks ja. dik, niks dun. Nou, slank. Ah, nou, nou slank. ja. Ja. Ach. Ja. Slank, oké. Ja, okay. ja. En, en. Sommige mensen hebben dat. Maar... Ja. Ja. Ik zit te denken. Volgens mij, alle, alle mensen van tv inderdaad die ik wel eens in het echt heb... ...behalve bij mannen vind ik het minder. Dat is gek. Ja, wat raar. De, de tv-mannen die vind ik allemaal niet zo heel erg mager in het echt. Dat is raar. Maar ja, die zijn op tv ook niet heel erg slank, behalve Dolf Jansen. Ja, o, pff, dat is ook een lat. <laughs> maar dan kijk je in het echt gewoon doorheen. Ja. Dat is, uh, goh. Dat is anorexia. Nee, dat is een hardlooplichaam. Nee, dat mag je niet zeggen. Nee, dat is ook zo. Nee, maar is ook niet zo. Het is een hardlooplichaam die traint. Ja, dus er blijft er niks meer van over. Maar um, ja, ik, ik vind het een goede vraag. Wie zou dat kunnen weten? Geen idee. moet iemand zijn die nog wakker is, hè? Want al die, al die mensen die op tv zijn de hele dag, die slapen natuurlijk nu. Ja. Ja. Je weet het niet. Misschien weet iemand het. Ja, 0800 1121, zeg ik maar weer eens. Nou, Doortje, ik ga mijn best voor je doen. Ja. Ik, uh, ik wens jou nog een goede chat. En ik zeg, mensen, als je Doortje achter de schermen wil spreken, dan kun je terecht op www.nachtzuster.net. En ja, ze, ik zeg je op gewoon. Zeg je hallo, Doortje. Ja. En zeg je wat terug, hè? Ja, hoor, ik zeg wat terug. Oké, okay, ik wens je een fijne nacht, Doortje. Dank je wel ja, voor de ja. vraag. Ook goede nacht. Doeg. Doeg. Bob. Ja. Hallo. Dag, Dag. Uh, Ik heb al lang een vraag. Oh. En die vraag is het volgende. <coughs> er bestaan dus uh, uh, uh, uh, correspondenten voor, voor radio en tv... Ja. ...die uh, ergens in, in, in Azië zitten, Ja. En uh, nou praat iemand van hieruit naar hem of haar... Ja. ...en dan zie je dus dat ze moeten wachten... Tot het... Totdat ze eindelijk antwoord kunnen geven. Ja. Maar als ze terugpraten, praten ze dus ineens lip dan, dan is er geen wachttijd. Begrijp je dat? Ja. Nee. Dus ze zitten ergens in, in, in, in, in, in Azië. Ja. En dan stelt de, de, de, de, de, de, hier in Nederland iemand een vraag aan hem. En dan zie je hem wachten en dan, dan, dan uh, uiteindelijk, ja, hoe heet u het? Verstaan. Maar dan praat hij ja. terug en dan zie je ineens dat het uh, wel gaat. Ja, maar hij. <laughs> nou, je lacht me niet uit. Hè. Ja, een beetje. Want ik denk ik nu, denk, ja, het is heel simpel, maar hoe leg ik het nou uit? Dus ik lach eigenlijk mezelf uit dat ik nu in de knoop kom. Maar, oh, oh, oh, oh, heb je de oplossing? Ja, nee, ja maar het is, hij, hij praat niet synchroon, maar eh, zowel het beeld als het geluid wordt vertraagd. Oh. Dus als je hem door de telefoon zou horen, zou je hem ja. al eerder horen dan dat je hem op tv ja. ziet en hoort praten. Ja, maar, maar, maar ik, ik kijk de televisie en dan zie dat hij dat, dat hij staat te wachten Ja. en uiteindelijk dan, ja hoor, dan, dan, dan, dan, dan heeft hij het verstaan en dan praat hij terug en dan praat hij zo terug. Lach me nou niet uit. Nee, dit is een de nacht, joh. <laughs> ik vind het prachtig, maar ik denk van hoe leg ik dit... Ja, het, is, het lijkt zo logisch. Want um, hij luistert niet via de tv. Nee, natuurlijk niet. Hij nee. luistert via de telefoon. Ja. Oeh, wat is dat nou, Bob? Wat heet dat nou? Zet je me even in de wacht? Uh, hè? Ja, ik kreeg even een wachtmuziekje. Wat is het nou weer? Zitten wij ook niet op de goede golfleente? Nee, ik denk dat er even vertraging was. Maar zit je in Azië, nee. of niet? Ja, jij, jij hebt net mij. Nee. Jawel. Nee, ik, nee ik, wel. Ik, ik, ik, ik stel een heel serieuze vraag. Sorry. Wat, wat, wat is dit? Ik, ik denk, eindelijk kan ik ook eens een keer een vraag stellen. Nee, Bob, het dit. is een hele goede vraag. Alleen, het is... Het ja. is een aanname die niet helemaal klopt. Oh. Want. Ja, ja, ik voel me nou ontzettend dom hoor. Nee, nee echt helemaal niet, Pop. Oh. Nee, ik weet precies hoe je je voelt. Dat gebeurt me regelmatig. Oh. Um, nee, het is, het is. Even denken, hoe leg ik het nou uit? Ja. Vertel het me eens. Nou, als je. Ik praat met jou. Ja. Maar. Ja, ja, dat is sowieso al een plus natuurlijk. Ja. En stel nu dat er, uh, dat er een vertraging tussen ons zou zitten. Ja, door de afstand. Ja, dan was ik nu Ik het... ben nu op dit ogenblik in Indonesië. Ja, oké. Okay. Nee, dan praat jij dus tegen mij, dan wacht ik even, want dan moet het nog even bij mij aankomen. Natuurlijk. En dan geef ik antwoord, maar ja. dan, is het, dan is het nog even stil, want dan moet het ook weer even bij jou aankomen. Maar ja. Nee, nee, nee, nee, je verklaart het niet. Oh. Nee, je verklaart het niet. Want, want nogmaals, als van hieruit naar Indonesië, ja. ik praat, moet de man, vrouw, daar, die, die zie je dus wachten. Ja, maar dan praat je van hieruit via de telefoon, hè? Ja. Ja. En als diegene dan antwoord zou geven via de telefoon, ja. moest jij ook even wachten. Ja, maar dan zie je dus dat het wel... Onmiddellijk met het, met, met, het, met het. Nou, ik zeg, ik, ik, ik noem het lip Gewoon, Het komt dan onmiddellijk aan hier in Nederland. Ja, want het is niet via de telefoon. Oh, ik ben een domme vent. Maar ik nee, het. ik, begrijp, nee, wat, wat ik begrijp, Met een lichte vertraging begin ik te begrijpen wat jij bedoelt. Ja? Dan zouden, ook, zouden wij ook even moeten wachten. Ja. voordat diegene antwoord ja, zou gaan precies. geven. Wat is dat dan? Dat kan toch niet eigenlijk? Want, want, want nogmaals, als het, dus, het, het, het, het gaat over duizenden kilometers, die, die, die, die, die, die stem. Ja. En ik, ik kan me voorstellen, dat van hieruit naar daar, sta je daar te wachten en, en, hoor, en, en je hoort alles aan. En dan zie je gewoon dus, nadat dus de, de man of vrouw die hier de vraag gesteld heeft, zie je dus aan de andere kant dat ze nog steeds aan te wachten op de rest van de tekst. Ja. En dan praat ze terug en dan zie je ze weer terug. Dat kan toch niet? Nou ja, er is vast wel iemand die hier het zinnigs op kan zeggen. Want ik, praat het, ik maak het alleen nog maar veel ingewikkelder, volgens mij. Ja, ik denk het ook. ja. Ik ga mijn radio weer. Dus, ja, maar ik begrijp, ik begrijp je vraag. Ik maak me nu alleen een beetje zorgen hoe ik deze vraag straks moet samenvatten. Als ik zeg welke vragen nog niet beantwoord zijn. Ik hoop, ik hoop dat je ermee zit. Ja, ja. Ik, ik denk dat ik er met een lichte vertraging om ja. kwart over zes nog mee zit. Maar wie weet ik zeg nou, Ik zeg ik 0821. Dat maakt mij niet uit. Ja, maar zit je veel naar correspondent in Azië te kijken, Bob. Ha? Zit je veel te kijken naar het nieuws uit Azië? Ja, ik wel, ja. ja het, ik, ik, ik kijk naar Al Jazeera, ik kijk naar CNN, ik kijk naar Nederland de, en de rest, alle nieuwstoestanden. En dan zie ik dat, dat gebeuren. Dan heb ik me meerdere malen verbaasd dat het dus zo is zoals ik denk dat het is. Ja. ja, ja, ja. ik kan me vergissen. Ja. ja. Je kan je vergissen. Ja, ja dat natuurlijk. Is. Dat hou ik altijd uh, als, als, als, op de voorhoud. Ja. Maar ik neem aan dat je nu van het nieuws uit Azië niks meer meekrijgt... omdat je de hele tijd zit op te winden over hoe het nou zit met die vertragingen. Ik, ik, ik, ik, ik kan je moeilijk verstaan. Sorry. Ja, sorry. Nee, ik, dat, dat hoor ik vaker. Maar nee. ik kan me voorstellen dat je zo zit te focussen op die vertraging... Ja. Dat je het nieuws niet meer meekrijgt? Nee, precies. Ah, Oké, okay. nee, dat moeten we dan even oplossen. Hè? Dat kan, kan natuurlijk niet gebeuren. Bob, ik ga ik mijn best doen. Ik blijf op de radio doen. en ja. ik wacht op een antwoord. Oké. Okay. Ja. <laughs> ik wens je in ieder geval een uh, uh, fijne nacht zonder vertraging ja, via de radio. Gaat ga het lukken, gaat lukken. Oké, okay. dag Bob, dankjewel. je Doeg. Ja. Dag. Emmy, goedenacht. Ja, nacht Astrid. Hallo. Ik had een vraagje over windmolens. Goed. Tuurlijk. We reden van Leidsendam richting Friesland, richting Afsluitdijk. En er stonden vrij veel windmolens. En tot onze verbazing stonden ze op dezelfde windrichting. Maar draaiden de een harder dan de ander. En er stonden er ook een paar helemaal stil. En ik denk: die worden toch niet elektrisch bediend? Ja, met een afstandsbediening. Ja. Die draaien op zonne-energie. Ja, nou ja, ik had ook zoiets. Maar waarom draait dan de ene niet en de ander wat langzamer terwijl ze dezelfde richting opstonden? Dat is raar, hè? Ja, en dan zeiden we, nou, laten ze dan allemaal draaien... dan wekken ze tenminste energie op. En dan doen ze wat. En uh, nou ja, wisten wij niet wat we daarvan moesten denken. En toen dacht ik, nou, als ik een keer wakker ben s'nachts... dan kan ik Astrid bellen en dan krijg ik er vast wat antwoord op. Nee, dat, daar, daar zijn we voor, inderdaad. Wat, ja. ging, je, wat ging je doen van Leidsendam naar Friesland? Ik ging logeren in uh, Drenthe. En we vonden het leuk om over de Afsluitdijk te rijden. Oh. En bij wie ging je dan logeren? Eh? Bij wie ging je logeren? Bij Vrienden in Bijlen. Oh, doe je dat vaker? Even ja. Een, uh... ja, doe ik wel vaker. En dat is dan een leuk ritje over de Afsluitdijk. Dat vinden we dan mooi. Het is misschien wel iets om, maar het is een hele mooie route. Nou, leuk. Dus dan, uh, dat gaat prima dan. Was het gezellig in Bijlen? Ja, het was heerlijk. Wat heerlijk. heb je gegeten? Wat heb ik gegeten? Ach, jeetje. Uh, bijst met, uh, met kippen, kippenragoed, geloof ik, of zoiets. Erkelijks. Ja, oh. wat voor lekker. Oh, gelukkig. En dan blijf ik dan een paar dagen. En dan gaan we ook lekker even wandelen en zo. Want Brunten is natuurlijk hartstikke een hartstikke mooie provincie. Ja, even schaapjes kijken. Ja, ik heb nog een leuke anekdote. We liepen daar een keer te wandelen tussen de schapen. En toen zouden we s'avonds een keer uit eten gaan. Toen zeggen ze zo: goh, waar heb je eigenlijk trek in wat oh. we willen eten? Nou, toen zei ik landscoterletjes, oh. en toen zei het schaap naast me, bè. Yeah, ja, ba, zei hij. Ja, nee, hij zei nee. <laughs> <laughs> hij zei Bäh. Boe. Maar ik moet wel lachen dat. Uh, ja, toen dacht ik, nou, ik doe toch maar geen landscoteletjes. Dat vind ik toch wel zielig. Dus toen heb je gewoon een stukje van de koe of van het ja, konijn gereden. Ja, dat ja, is veel minder ja. zielig. Ja. Hey, en um, de windmolens op de terugweg stonden er nog? Nee, toen ben ik met de trein gegaan. Oh ja. Ik moest terug met de trein. Hé, wat een, wat een onderneming nog. Zo'n ja, paar daagjes nou, bijlen. Dat is best te doen hoor. Nou, ik, ik weet niet of Hans luistert, die weet ja. alles van windmolens. Oh. Dus nou. die, misschien dat die nog even belt... en anders is er vast wel iemand anders die daar iets zinnigs over kan zeggen. En dat, dat gaat vast lukken, Emmy. Prima. Bedankt voor de moeite en uh, een goede nacht. Bedankt voor je telefoontje. Ja. Ja. Oké. Okay, ja. Dag 0800, 0800 1121. En uh, ja, we hebben al drie vragen openstaan. Dus bel vooral, hè, want anders dan, uh, wordt het een lijst waar je u tegen zegt. Hans? Ja? Goedenacht. Goedendag. Hallo. Andra Hans, hè? Niet de windmolen Hans. Nee, niet de windmolen Hans. Nee. nee dit is vliegen Hans. Ik ben vrachtwagenchauffeur. Ach. En? Waar, waar rij je? Ik zit uh, momenteel op de A2 ter hoogte van Weert. En wat hebben we, wat hebben we in de lading? Wat hebben we als lading? L allemaal luchtvracht. L oh, is het weer zo laat? Ja, dat het... is van die, van die blijf... gele kanarie. Ik blijf het raar vinden Hans. Ja, dat je luchtvracht op, in echt. de vrachtwagen hebt. Ja. De economie is weer aan de aantrekking. Echt? Dat merk ik jij een, aan de luchtvracht? Ja, ik had een vraagje. Ja. Ik zat vanmiddag weer eens bij mij in de kamer en mij valt op, iedere keer, ik heb wat vliegen in huis. Ja. Maar die vliegen altijd onder een lamp. Ja. Of gewoon die lamp buiten is. Oh. Dus ze racen niet door de kamer, maar ze blijven altijd onder die lamp cirkelen. En ook als je ze probeert weg te slaan, ze komen altijd weer onder die lamp Komen ze terugvliegen. Hoe kan dat nou? Maar de lamp is uit. De lamp is uit, ja. Het zijn rare vliegen. Heb je dat nooit gezien dan? Ja, maar nee. Ik moet wel eens opletten. Nou, die vliegen in huis hebben, die zitten altijd onder een lamp. Ja, maar die komen op het licht af. Nee, er zit geen licht in. Overdag is het licht uit. En was de lamp al lang uit? Want misschien was die nog warm. Ja, overdag. We hebben toch vandaag zon ja. gehad de hele dag? Oh ja. Een rare vliegen. Ja, een rare vliegen, hè? Een beetje, een beetje geconditioneerde vliegen. Nee, ik denk dat we er al eens vaker over na zitten denken. En dan denk ik, hoe kan dat nou? Ja. Waarom vliegen ze nou niet gewoon een beetje krass door de kamer? Het is niet dus een hele. Als ze niet stil zitten, vliegen ze onder die lamp. Het is niet een beetje een vieze, stinkende lamp. Want dat vinden vliegen ook lekker. hè? ook niet. Hè? Nee, nee, nee. Oh. Ik heb een vrouw die is heel schoon. Oh jee. Ja. Oké. Okay. En je weet zeker dat het vliegen zijn? Ja, zeker vliegen, ja. Het zijn niet um, motten die de lamp proberen op te eten? Nee, nee, nee, nee. nee, Het zijn echt vliegen. Oké. Okay. Nou, ik heb geen huh? idee. Ik weet niks van vliegen, maar ik ga, het, ja, ik, uh, ik ga het proberen te beantwoorden, Hans. En ik kan het ook niet vinden op internet, dus... Oh, je hebt al gegoogeld? Ja, ik heb dat wel eens geprobeerd, maar ik kan <laughs> dat niet... Uh... Je krijgt alleen maar... Uh... ...wat informatie over die beesten, maar voor de rest niks. En is Dat er iets, iets uh, over vliegen? Geen, geen vliegroutes in ieder geval. Nee, je geeft, geen... Uh, <laughs> geen luchtvracht. Geen uh, stijgen- en landingsplanning. Uh, uh, Oké, okay. ja. nou, ik, uh, ik doe mijn best voor je, Hans. Nou, ik, uh, ik zit altijd op de nachtdienst, dus ik hoor jullie programma iedere avond. En ik uh, zit er altijd met spanning op te wachten. Dus je moet nog eens flink stuk rijden ook? Nee hoor, ik uh, ga naar Vliegveld Beek, bij Maastricht. Oh, en, en, en dan... dan uh, en dan zit mijn dienst erop. Oh, en hoe laat is dat dan? Nou, ik denk nog een uh, half uurtje. Oh jee, oh, dan moeten we nog opschieten. Ja, het, uh, maar dan uh, luister ik weer in mijn, uh, in mijn luxe auto of bij ah, mij thuis. Ah, kijk, hartstikke goed. Ik ga mijn best doen, Hans. Goeie reis, okay. nog. Oké, succes met je programma. Oké, okay, voorzichtig hè? Ja, dag, zuster. <laughs> dag, broeder. Dag. 0800 121 Herman, Goedenacht. Goeienacht, Astrid. Hallo. Ik had, uh, ik had ook een vraag. Nou, daar zijn we voor. En uh, mijn vraag is, uh, sperma, yeah. Na de zaadlozing is dat wit, maar blijft het iets langer in de buitenlucht dan wordt het opeens transparant? Hoe kan dat? <laughs> Hoe lang moet het dan in de buitenlucht blijven? Ja, dat uh, ja, ik kan me niet vragen. Je moet niet naar me vragen hoe ik in godsnaam op, op, op die vraag heb. Ja, en, ben, en wanneer en met wie? Ja. <laughs> nee, nee, nee, nee, nee. Het was al een afspraak met een plastic bekertje. Oh, echt? Ja, dat was voor IVF, weet je hoe dat gaat. Om. Ach, hoe lang is dat geleden dan? Nou, dat is al enige tijd terug. Is het wel gelukt? Uh, ja. Oh, wat fijn. He. Dus, maar uh, ja, dat vroeg ik me dus af. Het komt er eigenlijk een beetje wettig uit en het is uh, transparant naar, uh, maar toch wel vrij snelle tijd. Nou, dat wist hoe ik dat, heel hoe niet. Hoe dat kan? Ja, wat een goede vraag. Uh, ja, ja, dat, weet dat ik niet. Kwam ik eigenlijk voor, voor, vorige week al vragen, maar ik denk ja, dat kan je niet maken in het programma, maar. Maar de, je hebt er een weekje over nagedacht. Ik dacht vandaag, <laughs> ik moet het toch weten. Je dacht, maar ik het weet is eigenlijk ook, heel... ook niet dat wie ik hem anders zou moeten stellen. Ik ben wel heel nieuwsgierig. Nee, maar dat had je toch toen, toen je met het bekertje liep, even kunnen vragen? Daar was, was je vast bij in de buurt van mensen die er verstand van hadden. Ja, maar ik was zo blij dat ik daar weer buiten was. En dan ben je inderdaad met anderen. Gaat dat, dat was, uh, dat was, uh, nee, dat was uh, <laughs> niet zo heel erg uh, geweldige ervaring, moet ik eerlijk zeggen. Nee, maar dat, dat lijkt me ook heel moeilijk gaan met zo'n bekertje. Dat was het ook, ja. ja. <laughs> Hoe lang ben je daar nou mee bezig? Met dat bekertje? Ja, voordat het bekertje gevuld is. Oh, nou, je hebt wel wat ondersteuning, hoor, in je kamertje. Ja, maar, maar het blijft natuurlijk toch een kamertje en een bekertje. Dus het, het, ja, je moet toch kunnen focussen op een of andere manier. Ja, ja, ja. ja. Ik moet zeggen, ja, dat, op een gegeven moment gaat het dan toch vanzelf. Oh ja, dan is het toch een soort routine. Ja, ja. En dan ah, je brengt het. me nou wel een verlegenheid nee, Ja, al, nou, jij gaat vragen over sperma stellen. Ja, dan mag ik vragen terugstellen. Zo, is het. nee, goed. Je hebt helemaal gelijk. Nee, ik vind het. het wacht even hoor. Dus het is, Ik hoor me net vertellen. Dat wist ik natuurlijk niet. Maar ik hoor net vertellen dat sperma uh, als het heel vers is wit is en dat het daarna door zich er zitten hier mensen te knikken. <lacht> dat wordt in ieder geval herkend. Dus um, hoe komt dat? Nou, ik ga mijn best doen. Oké, okay, top. Ik ben heel benieuwd of iemand daar een antwoord op gaat durven ja, geven. Ja, misschien dat er een en een nachtdienst of een... Of oh ja. Een... Ja, er zijn een paar medische mensen die, uh, uh, die zeg maar altijd even naar de nachtzuster luisteren, wat ik heel logisch vind. En dan hopen dat iemand eventjes uh, dat even doorgeeft. Ik hoop ja. ook dat het bij iedereen zo is. Ja, want ik weet ook niet of het te vergelijken is met bijvoorbeeld eiwitten... Nou ja. Als je bijvoorbeeld een eitje open openslaat, dan is het ook allemaal transparant. Maar zodra het op een warm oppervlak komt, dan wordt dat weer wit. Je ga je nu zelf al bijna antwoord geven op de vraag? Ja, nee, misschien? dan weet ik niet of dat dan misschien mee te maken heeft, dat hetzelfde is. Ik, ik, ik, geen idee. Daar ja, als is, als ik het... loop er al een tijdje mee, en dan het van Hoe <laughs> oh, kan dat nou? Je hebt de mogelijkheden al door je af. Maar als het vers is, is het natuurlijk warm en dan koelt het af. Maar ja, als, een, als je een eitje bakt en het koelt af, dan wordt het ook niet weer doorzichtig. Juist, juist. Dus daar, daar blijf je dan weer hangen. Dus dan denk je van ja, dan is het misschien toch niet helemaal hetzelfde idee eigenlijk. Wat een toestand. Nou, ik ga mijn best voor je doen. Oké, okay, top. Ik en blijf luisteren. luisteren. Ja, dat vind ik een goed plan. Nou. Oh, Oké. Okay. nacht, hè? Jo, dank je. Dag. 0800-1121. Vijf vragen heb ik al uh, openstaan. Dus ik hoop dat er, uh, uh, dat er ook mensen zijn die al met antwoorden bellen naar 0800-1121. Uh, in ieder geval uh, heeft Herman gebeld. Die had ik volgens mij net aan de telefoon. En dan ga ik dus nu met Hamid praten. Hallo Hamid. Hamid, hallo. Hallo. Hi Hamid. Hi. Hi, hoe gaat het? Goed, goed. Met u ook? Ja, met mij ook. Ja, ik ben er bijna bij de benzinebob. Ga ik even stoppen. Oké. Okay. Ik hoor u heel slecht. Ja, vervelend is dat. Hoe is het met u? Goed hoor. <laughs> ik kan niet sneller rijden. <laughs> nee, maar geef niet. Maar Je kunt wel praten ondertussen vast, toch? Ja, ik zit met de vraag al een paar maanden. Ja. Uh, nou, ik weet niet of het een beetje een rare vraag is. Oh. Ik wil mijn vriendin ten huwelijk vragen. Ja. Maar ik wil op een speciale manier doen. Maar... En niet op zo'n zo standaard, weet je wel. Uh, ja. Je weet wat ik bedoel? Ja. Ik wil op een hele leuke manier doen. Ja. Want zij heeft veel meegemaakt, ik heb veel meegemaakt en na al die jaren zijn we, hebben we elkaar ontmoet. Ja. En we wonen nou één jaar samen. Ja. En dat wil ik op een leuke manier, dat doen. Ja. En ze weet dat ik dat van plan ben. Oh, dat is altijd maar, jammer. Ja. ik weet niet, uh, ja... Oh, je hebt gewoon advies nodig hoe mijn... je het moet vragen. Ja, of iemand mijn tip kan, <laughs> sorry, een tip kan geven. Ach, Hamid toch, wat lief. Ik weet ja. wel wat. Wat zegt u? Ik weet iets. Oh, hoe komt dat dat ik u zo slecht hoor? Ja, omdat ik, ik, uh, ik heb een nieuwe microfoon. Er zit een plastic zakje omheen. Mm, ik doe een beetje gok op wat u zegt, denk ik. Hé, hey, potverdorie, Ja, erg, hè? Ja, maar ik, uh, ik, weet, ik weet namelijk wel iets. Wat zegt u? Ik weet een oplossing. Oh, ja? Ja. Wat dacht je van midden in de nacht op Radio 1? Ze slaapt. Ja, ze wordt toch wel wakker van de telefoon? Ja, maar... Oh, dat vind ik zo'n beetje raar. Ja, maar jij ja, wou iets leuks. Oh, zou ze dan niet boos worden? Nee, dat denk ik niet. Ik, ik weet niet, misschien vinden ze niet leuk. Auw, dat, nou dat kun jij wel Kijk, inschatten. Dit, dit weet zij niet, hè, dat ik eh, op deze manier... Nee, niet je hulp maar... Vraag. Ja, maar je, ze weet dat je het gaat vragen. En, en je wil het op een originele leuke manier. We kunnen er gewoon bellen. Ja, ja ik zie nou een benzinepomp. Ik ga even stoppen. Ja, ga maar even stoppen, want dan moet, even, dan moet je even kunnen focussen. Even concentreren. Ja. Poeh. Ik mag eigenlijk niet stoppen, maar goed. Van wie niet? Omdat ik een later spul in de heb. Oh, oh jee, maar doe je wel even overal, de deur op slot. Ik heb wel camera's enzo hoor, zet ik alle camera's aan. Goed zo. Deur op slot. We weten toch niet waar je staat? Hoe heet je vriendin, Amiet? Mag ik een andere naam geven? Ja. Anne. Goh, nou ben ik wel benieuwd wie de echte Anne is. <laughs> ik wacht. Uh. Nou, ik ben ja. er. Oké, okay. jullie wonen een jaar samen. Ja, maar jij wil wel trouwen. Ja. En denk je dat zij ook wel wil trouwen? Ja. Oké, okay, maar je moet dus vragen. En je loopt al maanden mee rond. Dus het arme kind loopt al maanden rond van wanneer gaat hij het nou eens een keer vragen? Ja, ik heb heel veel dingen in mijn hoofd gehad. Maar daarna dacht ik, wel, nou, dat is niet goed genoeg, zeg maar. Ach. Wat, maar wat is er dan net afgevallen dan? Wat zegt u? Wa welke manier is het dan net niet geworden? Nou, ik wilde bij een speciale gelegenheid, weet je al? Ja. Uh, ik ben zelf ook muzikant. Ja. En als ik op een feest, bruiloft of zo uitgenodigd ben, word ik ook als gast hier... Op de podium groepen om wat te spelen en zoiets zelf te zingen. Ja. En dan wil ik met de microfoon op mijn knie haar naar het podium roepen. Weet je. Maar heb ik uh, een beetje uitgehoord hoe zij zoiets zou vinden, weet je wel? Ja. Ze zeg nou, liefst iets tussen ons, weet je wel. Ah. Uh, op een speciale manier, zou ze zouden dat leuk vinden. Maar nou, tussen ons op een speciale manier, dat is dus ja, dat... ergens, weet je wel, waar niemand erbij is, weet je wel? Ja. Ja, dat wordt wat lastig dan, dat ik eigenlijk nu wel gewoon heel graag wil dat we er even bellen dat je het op Radio 1 doet. Maar dan luistert niemand. <laughs> Alleen ik luister dan mee. Dat is een goeie. Oh, zou, ik zou het wel heel romantisch vinden. Ja, zo op de radio? Ja. Van afstand? Ja. Ja, want dan ben ik toch niet bij haar dan? Nee, dat is waar. Hoe laat ben je thuis? Wie ik? Ja. Ik ben z'n morgen 7 uur thuis. Oh. He, dat is nou jammer. Dan is het programma al afgelopen. Ja, want je moet eigenlijk moet je het vragen. En dan zegt ze ja. En dan, dan start ik een muziekje. Dan zet ik een mooi muziekje op. En dan, ja. en dan zeg je: ik kom nu naar je toe. Maar ja, dat kan natuurlijk niet, want het programma is om 6 uur afgelopen. Pot ja, Tori. Maar je hebt. Weet je niks dan? Op een speciaal plek. Ik heb zelfs aan de. Parijs gedacht, bovenaan de Eiffeltoorn, maar ze heeft hoogtevrees. <laughs> Het is ook ja. niet de makkelijkste. <laughs> nou, Hamid, laten we even brainstormen. Waar kennen jullie elkaar van? Nou, we hebben elkaar per toeval ontmoet. Ja. Via... een site. Oh. Maar dat was geen chat site of zo, maar... En ik zag haar foto. Ja. Maar nou, ik heb een paar keer geprobeerd haar aandacht te trekken, maar ze reageerde nergens op. Oh. Tot ik een opmerking over de kind maakte. Toen reageerde ze al. Hoe wist je dat, zei ze? Ik zeg ja. En hoe wist je dat dan? En, en toen zijn we aan de praat geraakt. Oh, ja. Dat is een beetje een lang verhaal. Ja. Yeah. Dus hoop gebeurt ook ondertussen. Ze maar niet los te laten. Wat er ook zou gebeuren, heb ik ook niet gedaan. Er is hm. ook veel gebeurd. Ja. Nou wonen we gelukkig samen. Ja. Ja. ja. Nee, ik zit te, ik zit te denken, ik, moet eens, ik zoek een aanknopingspunt. Wat zijn haar hobby's? Uh, ja, goede vraag. Ze houdt niet van hobby's? <coughs> nee. Zij is altijd uh, huisvrouw geweest voor haar oh. kinderen. Ja. Kinderen grootgebracht. Ja. Ja, voor dat, weet je niks? Ja, kaarten maken. Kaarten maken. Mm -hmm. hm. Speciale kaarten. Hm. Zoals kerstkaarten en noem maar op. Denk... Oh ja. Oh, ik zeg te veel eigenlijk, hè? Nee hoor. Wat dan? Ik weet het niet. En je mag toch wel vertellen dat ze kaarten hobbyt, maar, maar, maar kan je niet een mooie kaart voor de maken dan? Zie ik? Ja. Nee, ik ben daar helemaal niet goed in. Nee, dat wordt een toestand. Goed. Als ik, zie hoe lekker ze, ik dacht dat ik lekker kon koken bij Nou, Als ik zie hoe ze lekker kan koken... Zij kan en... lekker koken. Ja, dus. Hmm. Nou, ik denk nog even na. Maar wat we, wat we misschien wel kunnen doen... is mensen vragen om te bellen... als mensen ooit romantisch ten huwelijk zijn gevraagd... of iemand kennen die heel romantisch ten huwelijk gevraagd is. Dus ik denk van, nou, die is leuk ten huwelijk gevraagd. Dat was leuk. Moet je even bellen... Vertel het verhaal, dan doen wij dan weer inspiratie aan op. Ja. Nou, je klinkt nog steeds teleurgesteld. Ja, je, we kunnen ook doen dat je een keer op een donderdagnacht hier naartoe komt... en dat je een liedje voor voordat speelt op de radio. Dat begrijp ik even niet. Nou, jij bent muzikant. Ja. En je kunt liedjes spelen. Dus dan kom je naar Hilversum. Ja. En dan, euh, dan zeg je tegen haar, je moet vannacht naar de radio luisteren en dan speel je een liedje voor haar. Ja, dat is een hele goeie. Dat is mooi, hè? Ja. Nou, zeg maar wanneer. Ik, maar zal ik eens haar even uithoren hoe zij zoiets vindt? Ja, maar ja, dan gaat ze zeggen dat ze het niet leuk vinden. En dan zit ik dan met mijn leuke programma-idee. Nee, het is goed, Hamid. Weet, weet dat de mogelijkheid er is. Je mag, je mag altijd hier langskomen. Een mooi liedje voor uh, jouw Anne spelen. En, uh, en daar via de radio ten huwelijk vragen. En ik uh, roep nu de mensen op om eventjes uh, nog goede tips en anekdotes te vertellen... van hoe, hoe je nou origineel en leuk en bijzonder iemand ten huwelijk vraagt. Oeh, dat klinkt heel leuk, weet je Ja, hè? Dat, dat, ja. Dat, dat klinkt heel leuk. Als er niemand belt, dan weten we dat dit format niet werkt. Maar we gaan het gewoon proberen. Oké, okay, is ja. het goed als ik u volgende week donderdag weer bel? Nou, ik, zeer zeker moet je me volgende week weer bellen. Ja. Ja. Nou, ik luister tot, tot en met zes uur altijd, hoor. Elke week okay. luister ik. Goed zo. Nou, de, de, volgende week bellen we weer even. het lopen over mijn hoofd niet. <laughs> nee, de, volgende week bellen we weer, praten we verder. Eerst goed doen, Astrid. Oké, okay, goede reis. Dankjewel. Niet gewoon even tussen neus en lippen door vragen dus van de week, hè? Tussen de spruitjes door van... Hey, oh, nee, nee. nee. Oké. Okay. <laughs> nou ja, tenzij je het echt niet meer binnen kan houden. Nou goed, we spreken elkaar volgende week. Dag, Hamid. Doei, doei, doei, dankjewel. Ah, nou, ik heb nog niks gedaan. Oké, okay, dag. Oh, ik vond het zo'n mooi idee. Ik, zat, ik wilde er al bellen. Ik denk, dit wordt, dit wordt gewoon een huwelijkse aanzoek bij de nachtzussen in de wachtkamer. Nou, Romantischer wordt het niet, toch? Maar ja, goed. Wie heeft er nog een uh, suggestie voor Hamid? 0800-1121. Azime? Ja, dat klopt. Hallo. Hallo. Zeg het maar. Ik had ook een vraag. Wie wil jij ten huwelijk vragen? <laughs> ik heb al 27 jaar een partner, dus ik Oh, dat alleen genoeg. Het, zou ik het in ieder geval niet op de radio doen. Nee. nee. En waar bel je, je dan? Je bent over? trouwens heel slecht verstaan. Dan. Ja, ik weet het. Wat doen we daar nou toch aan? Ik weet het niet. Wacht even, ik draai de microfoon wat losser. <lacht> Zo beter? Ja, ietsjes. ietsjes. Gelukkig. Nou, zeg het maar. Nou, um, ik heb een vraag over winden. Ja, waarom um, ook niet? Ik heb... <laughs> dan moet je niet gaan lachen. Nee. Ik heb vier hondjes. Ja. Uh, de oudste drie is niks mee aan de hand, maar de jongste, nou, die laat me daar winden. Dat is net lopende bandwerk. Hebba. Hebba. Hebba. Wat is dat voor visor? En ze krijgen allemaal hetzelfde eten. Oh. Dus daar is ook. Ja, daar moet het ook niet aan kunnen liggen. Maar kan hij niet een beetje ziek zijn? Nee hoor, nee, hij oh. is niet ziek. Het is een hondje uh, van acht maand. Ja. En hij doet het eigenlijk al vanaf het begin af aan. Oh. Maar heb je, heb je wel even bij de dierenarts de darmpjes en zo na laten kijken? Ja. Alles is oh. nagekeken. Oh, en nog steeds is... een stinkhondje. En ik heb hiervoor uh, voor mijn vier hondjes heb ik ook drie golden retrievers gehad. <laughs> heb ik ook nooit last mee gehad. Maar die jongste, dat is zo verschrikkelijk. Dus ik had zoiets van, misschien weet wel een luisteraar wat je hieraan kunt doen. Is het een windhond? Ja. <laughs> <laughs> wel een kleine hoor. Het is een mopshondje. Oh, een, een beetje stinkend mopshondje. Ja, He, ja dat, dat, moet, dat moet wel. Dat moet wel. Natuurlijk, dan zit je s'avonds tv te kijken zit je de hele te... tijd... Bah. Bah. Ik, uh, ik zeg 0800 -1 -1 -1. Maar Maar eerst had je drie en nu vier je verslijt ze wel. Ja, ik, ik ben gek op hondjes. Ik kan oh. niks doen, maar dat is mijn lust in mijn leven. Ach... Dus uh, ik heb drie golden retrievers. Die, die moest ik in twee weken tijd uh, alle drie laten inslapen. Oh. En nou, toen zijn we toch direct achter een ander hondje aangegaan. Dat is een boemenhondje geworden. Daarna kwamen er nog twee sheetshoes bij. <laughs> en de laatste, dat is dus een mopshondje. Nou, en dat is prachtig spul. <laughs> is het prachtig spul? <laughs> ja, het is echt dat... prachtig spul. En dan heb ik nog twee kinderen. Die, zijn, die, die horen er ook nog bij. Stinken die ook? Sorry? Of die ook een beetje stinken? Eh, uh... <laughs> daar zal ik maar geen antwoord geven. Nee, precies. Maar die eten ook niet altijd hetzelfde. Nee. nee, nee nou ja, nee, goed. Nee, een, een, een, een mopshondje dat windjes laat. Nou, ik, het kan er ook nog wel bij. Ik heb de raarste vragen vannacht. Dus dat... Uh... Ik, ik dacht, er is vast wel iemand die daar wat op weet. Ja, nou ja. 0800 1121. Ik ga mijn best voor je doen. Hartstikke mooi, dank je wel. Ik, ik wil nog even weten waar jouw naam vandaan komt. Uh, Turkije. Oh, maar je klinkt helemaal niet Turks. Uh, nou, ik ben ook half Turks. Oh, oké. Okay. Dus mijn vader komt uit Turkije, mijn moeder komt uit Nederland. Dus je hebt wel altijd Nederlands uh, gesproken? Ja, ja. Maar uh, kan uh, Even, kan, ken, kun, kan, ken je ook Turks? Nou, niet echt. Ah, oké. Okay. Niet nou, echt. Ik heb een hele lange tijd uh, gedistanceerd van het Turks zijn. Oh? Dus, uh, nee, niet echt meer. Maar waarom was dat, dat je je ging distancieren van het Turks zijn? Ja. Problemen 27 jaar geleden met de vriend en al dat soort dingen. Oh, oké. Okay. Dus vandaan Goed, nou dan gaan we maar gewoon op zoek naar een oplossing voor je mopzontje. Lijkt me heel goed. Oké, okay, goede nacht. We ja, okay. gaan zien. Dankjewel, hè? dag John. Ja, hallo. Hallo. Uh, de eerste vraag ging over de windmolens. Hè? Nou. Even kijken, dat was alweer de derde vraag. Oh, was dat alweer de derde? Het is ongelooflijk ik... wat een lijst ik heb vannacht. Dan heb ik te laat ingehaakt. Maar goed, het was voor mij de eerste vraag. Het is voor jou de eerste vraag, ik vind het goed. <laughs> Oké. Okay. Uh, ja, die mevrouw is waarschijnlijk over de A6 uh, gereden. En dan uh, richting het noorden, hè. Mm -mm. Uh, er staan mm. een heleboel windmolens onderweg. Ja. In Flevoland. Ja. En de meeste staan uh, in laatste stuk van de bocht voor de ketelbrug. Ja. Die zijn we er nu on. En, uh, nou, er staan een heleboel stil. Uh, dat zijn die uh, met, twee, met twee bladen. Ja. En dat zijn de oudste, eigenlijk. En uh, daar is, ruim een rame jaar geleden, is daar een keer een, uh, een, een blad, een vin, van afgevlogen. Oh? Bij harde wind, ja. Oh. Dat, is, uh, dat is toen nogal flink wat. Uh, schrik van geweest, want uh, ja, van zo'n hoge mast, met flink wat wind, want dat gebeurt natuurlijk altijd als er veel wind is, dan uh, waait zo'n ding een, een heel eind uh, naar achter weg en die is dus uh, half op de vluchtstrook, half in de berm van de A6 terechtgekomen. Dus uh, als je daar net met de auto langskwam, was het niet zo erg fijn. Nee, was even verschrikken. Ja, ja. Maar er is niemand bij gewond geraakt? En er is, nee, er hele is niks gebeurd. Gelukkig eh, niet. Nee. Gelukkig. Alleen de molens zijn uh, abrupt toen stilgezet. En er is toen een onderzoek aangekondigd. En daar heb ik eigenlijk nooit het resultaat van gehoord. Maar die molen staan nog steeds stil. Oh. Dus die, uh, en die ene molen die dus verongelukt is, zal ik maar zeggen. Ja. Die heeft nog steeds geen rotor. Oh. Ik rijd er zelf ook regelmatig langs. En dan uh, denk ik ook van ja, er is toen... Waarschijnlijk zijn ze al lang afgeschreven hoor, die dingen. Maar er is toch geld in geïnvesteerd. En als die dingen stroom kunnen opwekken, is het zonde dat ze niet draaien. Ja. En dan staan er dus een stukje buiten dijks. daar staat die hele rij nieuwere molens. En er uh, ja, staat er wel eens eentje van stil. En uh, ja, dan is er een storing of iets dergelijks. Uh, dan zetten ze hem in de vaanstand en dan... Dat, uh, is dat te duidelijk of is dat te technisch? Nee, nee, nee, ik weet niet wat de faanstand is. Maar ik nou begrijp ja, die, dat hij dan in een bepaalde stand gaat dat hij even stilstaat. Ja, er zit, er zit dus een automatiek zit er op die dingen. Dus uh, hij, richt zich, uh, hij richt zich via computerbesturing richt hij zich uh, goed op de wind. En, uh, hij uh, houdt zijn, uh, zijn toerental ook uh, op het gewenste niveau. Hij kan dus niet te gek op hol slaan als het gaat stormen... doordat hij dan de, de stand van de, van de spoed bijstelt. Je kunt het, die rotor dus sneller laten draaien... door meer wind, uh, weerstand te geven en dan gaat oh. hij dus harder draaien. Oh, en dat minder... is dan meteen eigenlijk het antwoord op de vraag? Ja, als je dus de, de vaanstand veranderd wordt op een van die, uh, een van die molens... Uh, dan, dan gaat hij dus langzamer draaien, en dan maakt hij hem dus uh, meer eigenlijk uh, zijn oppervlak verkleint. Het oppervlak waar de wind tegen aandrukt, ja. dat verklein je door hem dus uh, de stand ietsje te veranderen. Maar je, je zegt net zelf, het is zonde als die stilstaat, maar waarom zetten ze die dingen niet allemaal op standje zo hard mogelijk? <lacht> Nou, dat staan ze meestal ook wel hoor. Oh. Maar dat zijn die, die, die, die nieuwere, die dus waar ik die stilstaan, allemaal, dat zijn dus die, die oude. En die nieuwere, die, daar staat er af en toe eens één een van stil. En dat ja, is wel eens een storing. En dan, dan moet er dus iemand bij. Ja, maar als je, de, als je de vier ziet die alle vier op een verschillende snelheid draaien... dan snap ik wel dat die mevrouw mm. denkt van ja... Ja, ik weet niet goed wat die mevrouw daarmee bedoelde hoor. Van de een draait harder dan de andere. die onderlinge snelheden kunnen wel iets verschillen, maar nooit zoveel hoor. Oh. Als, het, als het een cluster is, die, dan werken ze toch samen. En samen wekken ze een, een hoeveelheid energie op. En dat wordt toch min of meer gelijkmatig over de over de alle molens verdeeld. Ja, maar ik kan, want het, het, ze verzint het toch niet... dat het haar opviel dat ze allemaal op verschillende snelheden draaien. Maar goed, er staat er dus nou, is, sowieso de, de, één stil... omdat er een blad vanaf gevallen is in de nou, helft. Nee, er staat die hele rij staat stil. Er is oh. een blad vanaf gevallen en toen hebben ze die anderen... die van hetzelfde type zijn en net even oud... die hebben ze dus allemaal stilgezet. Oh ja, want dan zijn ze natuurlijk ja. allemaal metaalmoe. Zijn waarschijnlijk ja. wel. En dan, dan is er dus een hele rij... Waar dus drie driebladen, dat zijn die driebladigen die zijn nieuwer. Die, die hebben ook een, een, een hogere mast. Wekken ook wat meer energie op. En die draaien als regel, als er voldoende wind is, vrijwel allemaal of allemaal. En daar staat af en toe wel eens een enkele staat er van stil. Dat klopt wel. Maar ja, die dingen krijgen ook... Uh, ...regelmatig uh, routine-service onderhoud ja. En dat zal één voor één gebeuren. Ze dus zullen niet allemaal tegelijk service geven. Ja. Dus dat kan ook een reden zijn. Als er een storing is, dan zetten ze hem één of twee dagen stil... ...tot iemand erbij is en dat uh, probleem kan opheffen. Maar uh, dat ze allemaal draaien... ...en dat er één uh, twee keer zo hard als de andere draait... Dat, dat, ...dat komt niet voor, hoor. Dat heb ik nog nooit gezien. Maar dan staat die andere gewoon op de faalstand... Ja, het kan dus een verschil zijn in de, in de regeling waarmee dus die, uh, die spoed van de rotor wordt bijgesteld. Maar het is toch ook zo dat wind, wind komt toch niet zeg maar, als een muur op je af? Die komt toch in sliertjes op je af? Dus het kan toch zijn dat de een net midden in een, uh, in een windstoot staat terwijl de andere er net buiten valt? Ja, in theorie kan het natuurlijk ook wel. Maar op zulke plekken waar de wind over het IJsselmeer aan komt zetten. en op die hoogte waar die rotor zit. daar is een, die vlaag-effecten. die zijn toch niet zo groot dat je meteen ziet dat de een harder gaat draaien dan de ander. Hoor. Ik geloof oh. toch dat het een beetje. misschien toch ook een beetje verbeelding is hoor. Want het, is, het ziet er ook heel erg uh, verwarrend uit als je een beetje in de. In de richting waarin ze opgesteld staan, rijden er langs. En dan is het eigenlijk heel moeilijk waar te nemen hoe die onderlinge snelheden nou, nou allemaal zijn. Maar grosso modo draaien ze toch wel allemaal even hard. Of ze staan stil. Okay. Of ze draaien heel langzaam, omdat dus die vaanstand dan niet helemaal 100% nul staat. En dan draait hij toch nog als het ware ah, okay. loos, draait hij nog een beetje rond. Nou. Dat zie je dus wel eens, dat er dus een, uh, een uh, molen is die dan heel traag nog draait. Maar hebben ze dus dat dus waarschijnlijk gezien? Hebben ze een traagdraaiende gezien, een stilstaande ja, en een sneldraaiende? Nou, uh, nou, er hangt ook wel eens een, een contragewicht aan. Oh. Als zo'n zo ding echt uh, stil moet blijven staan en het langer duurt, dan, dan hangen ze er een gewicht aan, aan een van die bladen. En dan gaat hij, blijft dat dus altijd onderin hangen. Dan draait hij helemaal niet meer. Dat is dus waarschijnlijk ook omdat, uh, om die tandwielkast uh, te ontlasten. Als die dus uh, stilgezet moet worden. Dat die to toch nog niet langzaam blijft doordraaien. Ik vind dat er nog best veel verteld kan worden over een windmolen. Ja, nou, er zit een hele hoop techniek in. Hoor. Ja. ja, je vindt het mooi hè. En ze worden op afstand uh, worden ze, telemetrisch worden ze, uh, gemonitord. Dus er zijn altijd plekken waar ze van een heleboel molens tegelijk zien wat ze doen. Oh. Nou, dan zullen ze ook wel geschrokken zijn dat er opeens op het schermpje kwam uh, blad verloren. Ja, ja, dat zal wel. Ja. Ik zal Ergens een lampje zijn gaan knipperen. Ja, dan precies. Dan... Een alarm gaat er dan af. Wie, wie, wie, wie. Toetertje gaan loeien. Ja. <laughs> <laughs> maar ik, zal de, ik, ik, ik wil nu om toch eens een keer vragen wat ze nou van plan zijn met die, met die oude dingen. Want... Uh, wat ze veel doen in, in de polders, dat die dingen opgeschaald worden. En dat is de, de oudere uh, generatoren, dat er nieuwe opgezet worden... die een grotere vlucht hebben en ook meer vermogen opwekken. Oh, er is vast wel weer iemand die daar weer iets zinigs over ja, kan zeggen. Van, we staan hier en daar, zie je nog wel eens bij de boerderijen zie je van die hele oude dingen staan met twee, uh, met twee uh, bladen... die heel snel draaien. En daar uh, hebben de meeste mensen ook... Veel klachten altijd het over gehad. Dat het zo irritant is. Die maken veel lawaai. En uh, het zicht is ook niet zo uh, plezierig. Oh. Sinds er drie vaantjes aanzitten. Uh, drie vleugels aanzitten. Dan uh, zijn de mensen wat. Uh, ja, het is een rustiger beeld hè? Ze draaien ook langzaam. Ah, ik, je kunt er ook overal over zeuren. Je gaat toch niet zeuren omdat er te weinig vaantjes aan een windmolen zitten? <laughs> nou, bij huizen staan er een paar op de Gooi-Meerdijk. Ja. Daar is veel over geklaagd hoor, door Eerlijk, omwonenden. Waar? omwonenden die daar uh, woonden voordat de molens geplaatst waren. Die hebben ja. uh, heel erg veel klachten gehad over als het hard waaide, dat ze dan als ze s'nachts in een bedje lagen, dat ze die molens konden horen. Oh, ja, nee, Dat is vervelend, want dan hoor je waarschijnlijk ook tik, tik, tik, tik, zo zo, zo irritant. En, ja, en je, zoekt... je weet nu ook dat er ieder moment een blad vanaf kan vallen. <laughs> ja. Daar word je ook nou, niet vrolijk van. Voor zover ik weet is het de enige keer daar aan die ACS, bij de vroegere Nuance Centrale, dat dat ooit gebeurd is. Tot nu toe. Die dingen worden echt wel heel goed in de gaten gehouden. Ja, hoor. ja. Ja, dat is echt waar. Oké. Okay. <laughs> het is geen uh, kernreactor. <laughs> <laughs> nee, dat is dan ook wel weer zo. Ja, ik heb ze, ik heb ze toch liever dan die dingen daar in Japan. Ja, nee, dat is... Uh... Dat is inderdaad, uh, op het moment wil je die ook niet in je tuin hebben staan. Nee. Goed. Nou ja, als, je dan, als je dan hoort dat de mensen op 150 kilometer nog ramen en deuren moeten sluiten... Nou. en dat de doekjes voor de mond naar buiten moeten... dan denk ja. ik, nou, geef mij dan maar wat molens. Ja, daar zit wel weer wat in. Ja, die discussie die begin ik helemaal niet, want dan zijn we er de hele nacht mee zoet volgens mij. Maar, ik, um... ik begin er ook niet aan, hoor. Nee, nou, je, het, je probeert het wel. Nee hoor, ik ben, ik ben vroeger, uh, vroeger uh, helemaal in die kernenergie ingevoerd geweest. Heb je en ook met van die buttons ook... gelopen, met zo'n zonnetje erop? Nee, ik was, ik was een voorstander vroeger. Oh, ik, vond, waar? ik vond die mensen allemaal angsthazen. maar tegenwoordig ben ik er hartstikke tegen. Maar wat is dan het moment uh, geweest dat je er tegen werd? Toen ik uh, besefte dat uh, al die veiligheden ontzettend uh, kwetsbaar zijn door de menselijke factor. Oh, Oké, okay. jij, jij denkt van Kijk, er uh, je hoeft vlieg, maar één vliegtuig uh, vliegtuigdien... om fout te maken. Als je ik, ik heb dat dus gezien in die rapporten van bijvoorbeeld als er weer een vliegtuig naar beneden gestort is. En vliegen ja. is hartstikke veilig. Hè? Dat, ja. dat weet je toch. In ja, je auto ben jij ja. elke keer jij rijdt geloof ik van kampen naar de naar school, elke keer ja. in de nacht, ja. ja, dat is hartstikke gevaarlijk. Ja. Je, je, het risico dat jij een, een spookrijder tegenkomt is veel groter dan dat je uit de vliegtuig, met de vliegtuig naar beneden valt. kom iedere maar, nacht wel tien spookrijders? Nee, dat is een <laughs> Maar toch, maar toch is het, het, het gebeurt het af en toe weer. Hè? Dus, maar ja. als je dan die onderzoeksrapporten napluist, dan, dan is er altijd een serie van menselijke falen. Ja. Uh, het, het ligt bijna nooit alleen maar aan een technische storing. Een technische storing is meestal wel op te heffen. Doordat er uh, allerlei veiligheden weer ingebouwd zijn. Die storingen kan men voorspellen. Iets wat kapot kan gaan, daar kun je iets tegen ja. doen. Ja. Maar als het de verkeerde gevolgtrekking wordt... of de verkeerde actie wordt ondernomen... en dan krijg je weer een andere storing... en dan stapelt ze zich op en dan krijg je een ongeluk. Ja. Dus jij denkt als mensen met vliegtuigcrashes al een hele, hele ketting aan fouten kunnen maken... dan kunnen we dat... Uh... Met een kernreactor ook. Ja, dat, ja. ik bedoel, het, dus, ze zeggen dan dus ook van ja. Tjernobyl is ook al twintig jaar geleden. Maar, ja. verdorie, uh, zoveel van die dingen staan er toch niet? Vergeleken met vliegtuigen wat er rondvliegt, zijn die kernreactoren zijn er gewoon uh, heel zeldzame dingen. Maar ja, er is He? nu ook niks met die, met die kernreactor gebeurd. En er is ook geen menselijk. Er is geen sprake van menselijk falen. De hele grond eronder is uh, een stukje verschoven. Ja, daar maar, kunnen ze niet tegen. Maar daar is ook menselijk falen bij. Hè? Menselijk falen ook in het ontwerp. Je denkt, ze hadden het zo moeten bouwen... dat, ze, dat het tegen een aardbeving van 9 op de schaal van Richter kan. Ja, ja, het is natuurlijk, ja, het is natuurlijk verleidelijk om met je koelwater vlak naast, naast de zee te gaan zitten. Maar dat ding, als het ding op 20 meter hoogte had gestaan, boven zijn niveau... dan had hij die tsunami niet over zich heen gekregen. Ja, dus daar, dat ja, was de eerste menselijke fout al. Oh ja, maar dan zo ja. kun je alles natuurlijk wel redelijk terugverhalen op menselijke fouten. Nou ja, plus het feit dat, dat, dat ze de, de pompen in een kelder uh, hadden gesitueerd. Ja. En de noodpompen, die wilden niet meer draaien omdat het onder water stond. Ja. Ja, dat je, dat je opeens niet meer kunt koelen omdat er te veel water overheen gekomen is. Het moet ook allemaal. Maar het is, het is wel. Je hebt het over. Een, als je bijvoorbeeld een, een hele ketting van menselijk falen hebt bij een vliegtuig. Ja. en het vliegtuig stort neer op een kernreactor. daar kunnen ze ook niet tegen. Uh, die in. Uh... In Japan, heb ik begrepen, wel. Echt waar? Kunnen die ja, tegen maar hebben? maar die, maar die bij ons staat in Borselen niet. Die kan daar niet tegen. Ja, en ik heb me laten vertellen dat ze nog steeds geen manier hebben... om al het afval uh, uh, op te ruimen. Dus dat ze dat maar allemaal aan het, uh, ja. aan het wegbergen zijn... op plekken waar het dan zo'n... Uh, nou, hoe lang kan het daar liggen? Heel lang? Maar dan ja, moet het... het weer ergens heen. Ja, dat, dat is een onontlosbaar probleem. De ja. die tijd van, van die reststoffen die, die is zo lang dat je daar, ja, je kleinkinderen, die nee, er niet alleen mee op, maar die generaties daarna en daarna nog een keer. En ja, we hopen natuurlijk dat die, die inmiddels uh, zoveel, daar betalen we schoolgeld voor dat ze zo slim zijn dat zij het op kunnen lossen. Ja. Nou goed, ja. in ieder geval uh, um, uh, doe op mij ook maar windmolens, maar ik sta er natuurlijk als Radio 1-presentator volstrekt neutraal in. Ja, maar ik ook hoor. O, oh, gelukkig. Want ik heb John... vroeger, vroeger mijn brood verdiend in de techniek. Ja. En daar was dus ook dus de nucleaire techniek bij. Dus uh, in zoverre heb ik toen ook meegezongen met, uh, met de mensen die ja. zeiden: van nou ja. Ja. Er zit zoveel veiligheid in enzovoorts en ik geloof ja. het wel. John, ik, ik moet afronden, het spijt me, maar het is de hoogste tijd voor het nieuws op Radio 1. Hartstikke goed. Dank je wel <laughs> voor je bijdrage. Hè? Ja, graag gedaan. Dag.